1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste Nederlanders gaan er door nieuwe belastingmaatregelen dit jaar netto iets op vooruit. Mensen met een modaal inkomen van 2600 euro bruto krijgen per maand 12 euro meer. En wie twee keer modaal verdient, krijgt er ruim 60 euro per maand bij. Werknemers met een maandsalaris tot 1500 euro gaan er in netto-loon op achteruit. De gemiste inkomsten moeten deze werknemers voortaan via de belastingaangifte terugvragen. De berekeningen komen van salarisverwerker ADP... die de loonstrookjes van 1,4 miljoen Nederlanders verzorgt. Bij de grote bosbranden in het zuiden van Australië... zijn tot nu toe meer dan 130 mensen gewond geraakt, vooral brandweerlieden. De meeste hebben lichte verwondingen die zijn veroorzaakt door de rook... In de buurt van Adelaide woeden al dagen grote branden. Een gebied van 120 vierkante kilometer is in de as gelegd. Bij een verkeersongeluk in Oost-Oekraïne zijn zeker 13 militairen om het leven gekomen. Hun vrachtwagen botste in slecht weer op een lijnbus. 21 militairen raakten gewond. Over slachtoffers in de bus is niets bekend. Volgens het Russische persbureau Interfax zaten in de vrachtwagen vrijwilligers en beroepsmilitairen. De export is gedaald. In de eerste tien maanden van vorig jaar is volgens het CBS voor 900 miljoen euro minder geëxporteerd. Dat komt door de lagere olieprijzen, de zachte winter en de lagere economische groei. Daardoor liep de vraag naar brandstoffen met bijna 10 miljard euro terug.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 Het weer, wolkenvelden en droog, vooral in het midden en zuiden ook af en toe zon. Het wordt 4 graden, morgen meer zon en dan ook op de meeste plaatsen weer droog. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. In Zirkus,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 Is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Lunchen, dat doe je met Charles Duijf. Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Ja. Het is één uur. Dat betekent natuurlijk cabaret. Lachen, mensen. Hallo. Oh, no. Kan hij me nog? Of dat hij me kunt? Ik werkte toch eerst bij meneer Eddy? Ja, die vals, Ik had me toch ontslagen, hè? Ik vond het zo vals, jongen. Maar ik heb nou een nieuwe baan. Ik werk nou op Paleis Soesduik. Ja, ja. ja. Als naaister. Ja, want het was zo dat uh, zijn koningin, haar prinses Juliana... ...die was er verleden jaar uitgeroepen tot de slechtst geklede vorst ter wereld... Nou, jongen, dat vond ik zo vals, jongen. Want ik vind ze op juist hartstikke leuke dingen van ik, hoor. ja, toen was haar naaiste, die was kwaad weggelopen, hè. En toen vroeg ze dus iemand anders, of tot ze dus iemand anders erbij wou. Nou, dus ik denk, dat is wat voor mij, hè. Dus toen ben ik verleden week ben ik wezen solliciteren. Oh, jongen, een jaffie, jo mens, jongen. maar ze zegt, u lijkt mij wel een koddig mens. Ja. Ik zeg, nou, u mij ook wel, hoor. <lacht> ze zegt, ja, u bent eigenlijk zo volks. Ik had liever iemand van adel. Ze zegt, maar ik zal het toch maar zeggen... op de een of andere manier durf ik het toch wel met u aan. Ik zeg, nou, andersom idem dito. <lacht> ze zegt, maar ik wil wel graag nog even een proefstuk van u zien... Ze zegt, maak u maar eens iets voor mijn man. Ik zeg, hoe heet ook weer uw man, of tot hij heet? Ik zeg, hareprins van Bietenveld tot lippenstift of zoiets, hè? Ik zeg, nou, stuurt uw prins me langs? daar stond Hareprins voor mijn neus. Nou, toen hebben we heel gezellig hebben we zitten babbelen, jongen. Want ik zeg, nou, ik zeg, ik moet dus een proefstuk voor u maken. Ik zeg, uh, maar wat had u gehad willen hebben tot u het ook hebben wou? <lacht> Hij zegt, nou, ik ga binnenkort ga ik op jacht. Ik zeg, zo. Is dat even lekker? Ik zeg, nou, ik zeg dan maken we gewoon een gewone leuke safari broek. Nou, dat vond hij goed. Ik zeg, maar heb u daar nog speciale wensen voor die safari broek? Hij zegt, nou, nou u het zegt, als u een safari broek maakt... heb ik graag een paar extra zakken voor mijn patronen. Ik zeg, oh, ik zeg, nou, het u zelf ook dan? Dus nou, jongen, ik kan de gang. Knippen, belakken, borduren, rijgen. Nou, had ik heel leuk, had een hele leuke broek gemaakt. En er kwam zijne prins, die kwam een passen. Nou, ik zeg, uh, zeg maar eerlijk, hoe zit hij? Hij zegt, nou, eerlijk gezegd, zit hij wat ruim om de borstkas. <lacht> Ja, en hij vond hem ook wat zakkerig. zei: so, nou, dat is een kwestie van bretels, hè. Zie so, ik een paar van die elastieken eraan, maar ja, toen, toen zat hij weer vuilste krap in het kruis, hè. Ja, en dat gaat niet, want een safaribroek moet speelruimte hebben. Maar ja, tot zover was hij hosselke lekker gelukt, en ook of tot hij blitz was. Maar ja, dan kwam mijn grootste fout nog. Was ik helemaal een voorsluiting vergeten. Ja, want ik kwam zo. Ik had middenvoor. had ik zo heel groot. had ik zo het wapen van Nederland gevoerd. Van. Uh, ik worstel en kom boven. Nou jongen, zei de prins vond er niks aan. Dus nou, ik was zo verdrietig. Ik was zo teleurgesteld. Jonker! kon niet meer ophouden. En opeens, er kwam mijn prinses haar koningin aangehold. En hij zegt, hou alsjeblieft op met dat gehuil... Ze zegt, kijk, ieder mens mag wel eens één fout maken, vooruit dan maar. Ze zegt, u krijgt nog één kans. Ze zegt, ik heb morgen een theeparty. Maakt u voor mij maar een leuke deupjes. <lacht> ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, maar wat is het ook weer precies een deupjes? <lacht> is dat net zoiets als een babydol? Ze zegt, nee, ze zegt, een duipjes. dat is een jupe met een pu. <lacht> ik zeg, nou, ik zeg, dat is goed, Jule. Uh, <lacht> hare prinses. Ik zit maken, ik zit te en ook of het ook het doel. Het is dus nou, jongen, ik kan de gang knippen, belakken, bo. Wat ik heel leuk voor die theeparty. Had ik een rok met een t-shirt. Ik had meteen een leuke muts erbij gemaakt. Maar ik heb alles in tijd van 10 minuten af, hè? Ja, ze had geen tijd om het te bekijken, want ze moest weg. Dus nou, jongen, ik vervuilde me kapot, jongen. Ik denk, wat nou, hè? Tot er opeens een licht in mijn hoofd ging branden, of tot er een lamp opstak. <lacht> ik denk, ze hebt toch vier dochters tot ze ze heeft? Kun je ze? Tot je ze kunt, die vier? Ook of tot het zusjes zijn. Nou. Ik denk, uh, die ga ik eens bellen, die hebben misschien ook wel iets nodig, hè? Dus toen heb ik gebeld naar uh, koningin Magritte. <lacht> ik zeg, nou, ik zeg, uh, heeft u misschien iets nodig? Ze zegt, nou, dat is ook toevallig. <lacht> Maakt u maar eens een zuilpak voor mijn man. <lacht> Ik zeg, hoe heet je ook weer de pianist? Ik zeg, uh, van Holleboven of zoiets, hè? Ik zeg, uh, dat is goed. Ze zegt, maar wil je het wel heel snel klaarmaken? Ze zegt, want volgende week gaan we al een dagje zeilen met de groene draak. Ik zeg, nou, niet zo schelden op je man, hoor. Maar ik had een hele... Leuk zeilpak had ik gemaakt en ook of tot het hip was. Met een hele strakke capuchon. <hijst> koning Pieter, ik denk voor eventuele winstoten. <hijst> maar ja, dat wordt allemaal doorgepraat. Want toen stond gisteren opeens voor mijn neus Koning Klaus. Klaus. <hijst> Die zegt: ik heb gehoord of tot u nogal goed bent in het maken van carnavalspakken. Zo sympathiek jongen. Maar ik vind echt de allerjavierste die erbij loopt. Vind ik echt zijn koningin, hare prinses, zijn majesteit Juliana. Oh, die is zo leuk, dus zo'n schat. Maar ze kwam vanmiddag naar me toe. Ze zegt: nou. Ik heb eindelijk eens even de tijd gehad om te bekijken... wat u zoal gemaakt heeft aan creaties voor me. Ze zegt, maar ik zal het u maar zeggen. U kunt er maar beter direct een punt op breien. Ik zeg, nou, als u dat luiken vindt, het zijn uw jurken. Ze zegt, u snapt er geloof ik niets van, maar u kunt maar beter direct afhaken. Ik zeg, ja, wat wordt het nou breien? Afhaken. Ze zegt, u begrijpt me niet. Ze zegt, maar ik geef u uw congé. Ik zeg, oh, nou, oh. Ja, congé, of winst, kan mij niet schelen. <lacht> Ze zegt, u snapt het niet. Ze zegt, maar morgen vindt u de schriftelijke revocatie in de bus. En nou ben ik zo benieuwd hoeveel geld het is, jongen. Nou. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes I've acted out my love in stages With ten thousand people watching But we're alone now and I'm singing this song for you I know your image of me is what I hope to be I treated you unkindly, but darling, can't you see? Right in front. My... Ja, luisteraars, dat waren natuurlijk de Karpens, die hadden we al lang herkend. Mooie muziek, eh, daar ben ik fan van. En misschien heeft u zin om te dansen, nou, dat komt dan goed uit. Versie opgenomen naar aanleiding van een, een tournee wat Cliff met zijn shadows maakte een paar jaar geleden. Uh, onder andere uh, deed hij de Heineken Musical aan en natuurlijk ook uh, Ahoy in Rotterdam waar hij optrad uh, met zijn shadows. De man is inmiddels in de 70's maar nog altijd, uh, ja... Still going strong, zou ik maar zeggen. Leren de, de Beatles natuurlijk ook. Eerste uur Stars of 45. Nu een origineeltje van ze. John, Paul, George en Ringo. 24 januari zijn ze in uh, <laughs> Laurel Hardy. Maar dan in een heel andere gedaante. anything my friend ever makes you feel alright? Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I got to give, if you say you love me too. I may not have a ja. lot to give, but what I got, I'll give to you. For money, money can buy me love, can buy me love, everybody tells me so, can buy me love, no, no, no, no, say it on me, no diamond rings, and I'll be satisfied, tell me that you want the kind of things, the money just can't buy, I don't care too much for money, money can I'm in love. I don't care too much for money, money can buy me love, buy me love, love, buy me love. Ja, ik had het net over uh, uh, een nieuwe groener in Nederland, dat is Brian Olander, zo heet die man, Bryant, Bryant. Spel je dan eh, Bernard Rudolf, Y, Anton, Nico, Theo, Ollander? Een eh, beetje eh, het stijltje van, van Boublé. Eh, hij heeft eh, allemaal covers opgenomen op een album. En eh, een van de liedjes die hij daarop brengt is een nummer van Labi Cifre: dat heet It Must Be Love. door Labi is geschreven, maar het wordt wel door Labi ook gezongen in ieder geval. I never, as as I, I never thought I'd feel this way The way I feel about you Olander was dat met uh, It Must Be Love. We gaan eventjes uh, van de file genieten. Dat doen we met de Traffic Jam van Sailor. Right, now we're unplugged. And what is it? It's Traffic Jam. Our first single From the 18th century cobblestone streets. Where the horse and the carriages to rest our feet. To the train and city tram. Came the birth of a mechanical man. Mechanical man came the automobile Henry Ford's Model T with an engine on wheels and, and a crazy race began With a car for every man The limousine, hot rod, beetle and the van Maybe just an old sedan We're heading for a great big worldwide track jam. Jam. With all the hoots and the toots and the traffic fruits To fill our loving land I wonder who's gonna win this great big race Mechanical man or the natural face mm -hmm. From the backseat seat Romeo and Lover's Lane To the family Highway in Spain. There's a car for every need, with a shape, the color, and speed. Yeah, it's the 20th century's technical toy, full of buttons and dials, full of comfort and joy. But the number's gone. Charl Duif, elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Natuurlijk bijgestaan door Dolly Tempierik. We gaan ons voorbereiden, luisteraars, natuurlijk op het nieuws van, van uh, half twee alweer. Je had, je had net zo'n mooie jingle, Charles. Ja, maar ja. Uh, Strijk hier komen we. Ik moet uh, uh, tien handen tegelijk hebben. Ik moet nog even wennen aan, aan mijn, Ja, uh, luisteraars, je ja, moet hij, het namelijk weten. Ik een, heb een heel nieuw systeem heeft hij meegenomen. Ja, een door. nieuw speeltje met allemaal, uh, met allemaal jingles erin en zo. En, uh, en, ja, dat, dat is uh, een programma, daar moet je eventjes thuis raken. Vandaar dat er af en toe ook nog wel eens een beetje wat misgaat. Maar excuus daarvoor. Maar, maar in ieder geval, ik doe mijn best om het uh, allemaal zo mooi mogelijk te laten klinken voor u. Nee, en uh, Dolly doet dat sowieso met het Niels. Ja, toch? <laughs> Goed. Uh... De update van het regionale nieuws van dinsdag 6 januari. Zoals u weet is morgenavond de kerstboomverbranding... om half acht op het strand ter hoogte van het Schuitengat... bij de doorgang achterzijde Dirk van den Broek richting strand. De kerstbomen kunnen 7 januari ingeleverd worden... tussen 1 uur middags en 4 uur middags... bij de remise aan de Kamerling onder straat 20... Of bij het schuitengat. Eén Dat opmerking, Dolly, ja. de naalden moeten er nog aan zitten. Ja, anders dan is het geen. Uh, <lacht> hè? Nee, dan is het geen boom meer. Dan kom je gewoon met een takkie aanzetten. <lacht> uh, wel alsjeblieft, de ballen en de piek eraf. Ja. ja, dus alleen gecastreerde bomen. L -l ja, lampjes <laughs> er ook uit ja. <laughs> <laughs> Nou, verdorie, we gaan even verder. Want voor elke boom die ingeleverd wordt... Uh, die is 25 cent waard en een lot. Dus je kan mooi je zakveld een beetje verhogen op die manier. Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. Nou, dat is ook niet misselijk, hè? Dat is toch leuk? Eens uh, even kijken... We gaan verder. Ik ben helemaal van mijn apropos meteen. Nou, goed. Eigen ik, schuld. Dit is de. Nou, jij. jij. Oh, omdat ik over die ballen begon natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Sorry hoor. Nou, 7 januari, dus om half acht uh, bij het schuitengat op het strand. Ja, zit hij er nog in? Dan krijgt u een piekervaring. Dat... Uh, zo is het. De ballen. <lacht> nou, al jaren zet een groep Heemstedenaren zich in voor de realisatie van een Joods herdenkingsmonument in Heemsteden. Dat kost zo'n slordige 20.000 euro. En om de laatste 1.600 euro hiervoor bijeen te sprokkelen... houden ze nu een inzamelingsactie. De heemstedenaren verwonderen zich erover... dat er op het al bestaande vrijheidsbeeld de namen van 45 mensen staan... terwijl de namen van 163 omgekomen Joodse mensen ontbreken. In september 2012 werd besloten om een stichting op te richten met als voornaamste doel om ook deze vergeten groep op een waardige wijze te kunnen herdenken door een namenmonument nabij het vrijheidsbeeld op te richten. De stichting hoopt dat het monument dit jaar op 4 mei kan worden onthuld. Nou dat zou inderdaad mooi zijn. Ik uh, had het zojuist over uh, de nieuwjaarsduik toch nog eventjes. Uh, omdat er allerlei records zijn gesneuveld. Uh, ik heb inmiddels begrepen van de een van de organisatoren van Milo Gerritsen... dat uh, vrijdag bekend gaat worden gemaakt hoeveel geld de duik heeft opgebracht. En, uh, dus dat kan ik u volgende week gaan melden. Nu nog niet. Gaan we door naar het volgende onderwerp. Uh, redelijk onzichtbaar wordt er momenteel toch hard gewerkt aan de duinpoort... over de spoorlijn Overveen-Zandvoort... en de zeepoort over de zeeweg tussen Overveen en Bloemendaal aan Zee. Deze drieling gaat ervoor zorgen dat het Nationale Park Zuid-Kennemerland... wordt verbonden met de Amsterdamse Waterleiding Duinen... wat tezamen zo ruim 7.000 hectare duingebied gaat opleveren. En bijzonder is dat deze natuurbruggen als enige in Europa... het bijzondere habitattype grijze duinen... met de daarbij behorende soorten zoals duinhagedis, hazelworm... parelmoervlinders en blauwvleugelsprinkhaan... met elkaar gaan verbinden. Een parakleider is zondagochtend op het strand van Zandvoort... nogal ongelukkig terechtgekomen... De sportieve link kwam rond 10 uur ochtends namelijk met zijn doeken in een vlaggenmast terecht. En of de paraglider gewond is geraakt is nog onduidelijk. Het zou gaan om een deelnemer van een groepje Fransen dat aan het vliegen was. Het gaat minder goed met de gezondheid van de fractievoorzitter van Oudere Partij Zandvoort, Carl Simons. In een mail gericht aan de voorzitter van de raad... met een afschrift naar de fractievoorzitters en de griffie... heeft hij uitgelegd wat er aan de hand is. In overleg met de huisarts en specialisten is er besloten... de komende twee maanden alleen en uitsluitend te besteden aan zijn herstel. De fractie van, het, van de oudere partij Zandvoort is hiervan reeds op de hoogte gebracht. Bij deze beterschap voor Carl Simons gewenst. Een buitenbrand heeft vanochtend voor de nodige overlast gezorgd in Haarlem-Noord. Even na half zes ochtends vloog een tafel... die tegen een woning aan de Jan Gijzenkade stond, in de brand. Binnen de kortste keren schoten de vlammen meters hoog de lucht in. Het is nog onbekend wat de oorzaak is geweest... maar volgens ooggetuigen gaat het vermoedelijk om brandstichting. De Jan Gijzenkade is door de brand tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer... En tot zover het regionale nieuws. Gaan we nu over naar het weer. Wat hoor ik, wat hoor ik. Ah, gelukkig is het nog niet zover. Vanavond en de komende nacht passeert een koufront front met wat regen. De matige zuid tot zuidwestenwind draait naar west tot noordwest en neemt in kracht af. En de temperatuur gaat dalen naar 2 tot 4 graden. Morgen is het front de regio alweer gepasseerd en blijft het droog met geregeld zonneschijn. De wind gaat weer uit het zuidwesten waaien en neemt geleidelijk in kracht toe en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 6 en 8 graden. In de avond en nacht naar donderdag krijgen we dan te maken met een warmtefront behorende bij stormdepressie Christiaan. De bewolking heeft dan ook de overhand en, gaat en het gaat regenen en motregenen. De zuidwestenwind neemt verder toe naar krachtig in de polder en naar hard tot stormachtig aan zee. En de temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden. Donderdag passeert het koufront van Christian en is het bewolkt en behoorlijk regenachtig. Er kan tot meer dan 10 mm regen vallen. De stevige zuidwester neemt daarna in kracht af en draait later naar noordwest. En de temperatuur zal dan gaan stijgen naar waarde omstreeks de 9 graden. En tot zover het regionale nieuws en het weerbericht. Ja, door die, uh, recent overleden Udo Jurgens. Ja, dat weet je. Wat, he? He? Ja, ja. ja. Uh, dus die zong mooie al... Mooie sterren weer verloren, hè. Ja, uh, ja, je had het net over het weer. En Udo die zong altijd van Immer Immer Wieder geht die zonne af'. Ja. ja, ja. Nou, ja. voor ons geldt het hopelijk nog, maar voor Udo, ja, helaas. Äh. Niet meer? Nou, nee, weet je niet. Wanneer een traum, irgendein traum zich niet erfüllt. Wanneer die liebe zu Ende geht. Wanneer zelfs die hoffnung <k> niet meer besteedt.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 Hätte vergessen, dann denk daran, ich glaub an morgen, denn irgendwann stehst du vor mir. Die. die gibt es nicht. Immer, immer wieder geht die zonne af. Dat was Oedo Jurgens, helaas. Recentelijk vrij onverwacht toch nog overleden. Hij was natuurlijk wel. ver in de tachtig, maar ja, dat, dat kwam allemaal wel erg plotseling, luisteraars. Twee uur lang bij ZFM Zandvoort. Zandvoortlunst met Charles Duijf. Kijk, smakelijk allemaal. Ja, natuurlijk ook Dolly Tempierik. Mijn vaste collega in dit programma. En dit is Sympathy. Een speciale mix gemaakt door mijzelf. Van het prachtige nummer...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 O jee, nou dat bedoel ik dus. Dat zijn dus van die kleine kinderziektes die er nog in sluipen. Nou, dan gaan we even verder met, met een leuk zomerdingetje. Tw Dit zijn de vogels van zijn De vogels die zingen hun lied. Het een En niet van anderen moois, ze zingen mooi vrolijk lied. Dat sweet, want het leven is fijn. Wees goed voor mensen die raden, voor groot en klein. Dan zou je zelf een voelen hoe je het leven kan zijn. Vies van liefde brengen, vreugde, en dan voel je je blij. Tjoh. Uh, Jasper Takonus Het is een uh, musicalman. Uh, Vrij onbekend in Nederland, maar met een prachtige stem. You raise me up. When troubles come And my heart burned and be, Then I am still And wait here in the silence Until you come And see the wild Can stand on mountains. 12 tot 2, zeer van Winst met Charles Duijf. Elke dinsdag ben ik paraat, mensen. Samen met Dolly en Dirk. Ik ga nog een mooi liedje draaien van uh, Brian Olander. En uh, She is uh, bezongen natuurlijk door Charles Nervoer... maar ook door uh, Elvis Costello. Dit is de uitvoering uh, verzorgd door Brian Olander. Maybe the face I can't forget... A trace of pleasure or regret May be my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings.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 them all my souvenirs but where she goes I Ollender was dat met C. Ja, Dolly, we gaan alweer richting de klok van, uh, van twee uur. Hè? Ik heb het in de gaten. Ja, ik ik heb hier dus bijna niet bij je gezeten, joh. Hey, er was uh, zoveel te doen op redactioneel gebied. Dat, uh... Ja, aankomende ja. vrijdag natuurlijk ja. weer uh, Zandvoort draait door. Ja, uh, ja, ja. En nog een mystery guest, hè. Dat moeten we allemaal ja. nog een beetje, beetje rondbreien, ja. zeg maar. Ja, ja. Uh, maar ja, leuk programma. En uh, uh, het is natuurlijk zo, luisteraars, dat u mag tijdens dat programma... mag u gewoon gezellig uh, in de studio binnenlopen. Tolweg nummer 12... 10. Oh, ti oh, oh sorry. Tina. Oh, Tina. Neem me niet kwalijk. Uh, nou ja, goed. Het staat in ieder geval met een groot bord: ZFM van Zandvoort, de radio op. Dus uh, kan, ja. kan sowieso niet missen. Zelfs als u bij 12 <hahaha> voor de deur staat, dan ziet u vanzelf het bord: dat het 10 en, is. <haha> ja, Tina. Tolweg Tina in Zandvoort. En uh, op de vrijdag, dus tussen 5 uur middags en 7 uur s avonds. Ja, dus mochten we nou benieuwd zijn hoe het toegaat in zo'n studio, dan is dat natuurlijk het uitgelezen gelegenheid om eens te komen kijken en. Er is een hapje en een drankje. Staat er altijd klaar dus, uh, op dat tijdstip? Hè, ja, op vrijdag? Zeker, ja, zeker weten, is dat natuurlijk. programma. En ja. Er zijn stoelen en tafels genoeg. Dus ik zou zeggen, schuif aan. Ja, heel gezellig. Ja. ja er is vaak ook een live optreden. Ik weet niet of dat aankomende vrijdag ook lukt. Maar in ieder geval, we proberen dat zoveel mogelijk uh, te doen slagen. En dan nou, ja. is het leuk natuurlijk voor zo'n artiest of artiesten... die hier uh, te gast is, dat er dan ook uh, wat publiek is... En, uh, dat er na nou afloop een applausje is. En dan geen, ja, zo is het. Geen applausbandje, maar een echt applaus. <laughs> U bent van harte uitgenodigd en meer dan welkom. Dolly, voordat ik de laatste plaat instart, heb jij ja. nog iets, iets toe te voegen? Nou. Wil je nog wat kwijt? Nou ja, behalve dat ik het jammer vond dat ik zoveel werk achter de coulissen had, dat ik niet lekker mee heb kunnen kletsen en luisteren. Oh? Ja, vond Kijk, ik jammer nou. vandaag. Maar goed, dat gaan we in het goede naar in goe... Ach, nou, dat gaan we in het nieuwe jaar ruimschoots goed maken. Zo is dat. Ja, toch. Ik dank jou in ieder geval hartelijk voor je komst naar de studio. Heel graag we gedaan. We gaan eruit met een mooi nummer van Barbara Streisand samen met Elvis Presley en niet raak speciaal voor mijn lieve vriendin Yvonne Nijse die meeluistert in het Bloemendaalse. Yvonne, deze is voor jou. En Dolly, nogmaals dank. We spreken elkaar uh, vrijdag weer. Uh, zeker, vrijdag inderdaad. En donderdag ga ik weer naar je luisteren. Nou, Met de ballads. Gezellig, hè? gezellig. Donder, donderdagavond. Oh ja, donderdagavond natuurlijk, mooie ja. ballads. Zoals deze bijvoorbeeld. Wasn't it just yesterday when you